4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump zegt dat Saoedi-Arabië zwaar zal worden gestraft als blijkt dat journalist Jamal Khashoggi is vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Turkije vermoedt dat hij daar is gemarteld en in stukken is gesneden door een Saoedisch doodsescader. Al ontkent de Saoedische kroonprins dat met klem. Trump denkt dat binnenkort duidelijk wordt wat er precies is gebeurd. Hij zegt dat hij erg boos zal zijn... als blijkt dat de Saoedi's de journalist hebben vermoord. Trump weet nog niet met welke sancties hij dan zal komen... maar de Amerikaanse wapenleveranties aan Saoedi-Arabië... gaan volgens hem in ieder geval door. Op het stadskantoor van de gemeente Delft is een besloten bijeenkomst geweest... ...naar aanleiding van de reeks gewelddadige incidenten in het centrum van de stad. Burgemeester Marja van Bijsterveld sprak daarbij met zo'n dertig ondernemers en bewoners... ...van de Breestraat en omgeving. Maandag schoot de politie daar op een vluchtende verdachte... ...die met een wapen voor een koffieshop in de Breestraat stond. In september was diezelfde koffieshop onder vuur genomen voor de derde keer in korte tijd. In augustus werd de bekende crimineel Karel Pronk in Delft vermoord. De piloot van het vliegtuigje dat is neergestort in Oost-Groningen is overleden. Het is een man van 55 uit Drachten. Het elektrische ultralight vliegtuigje kwam aan het begin van de middag terecht... in een weiland bij Onstwedde en vloog in brand. Het vuur werd snel geblust. Aanvankelijk werd gemeld dat de piloot zwaar gewond was... maar inmiddel, inmiddels is duidelijk dat hij ter plekke is overleden. Hij was de enige inzittende. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het weer. Met, 27, met 23 tot 27 graden is het vanmiddag extreem warm voor de tijd van het jaar. En ook vanavond blijft het zacht. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het westen neemt in de middag en avond de bewolking toe en vallen later enkele buien. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Volgende week is het minder warm en licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Deze hele zonnige en nazomerse dag in Zandvoort. Nog steeds een graadje of 24 en we maken ons prima in de studio aan de Tolweg 10a. Zelfs in vorig vorige uur hadden we te gast Louis van der Mei. En ook in dit uur hebben we weer heel wat te doen, Cor. Ja, we gaan zometeen, uh, dat is na een aantal paadjes, het PIT-report doen... want er is wat nieuws over de Formule 1. En dat is onder andere dat er nieuwe regels komen voor 2019... En daar gaan we iets over uitleggen. En uh, er is iets met de DTM aan de hand. Nou, dat gaan we ook even vertellen wat er precies aan de hand is. En uh, ja, Max Verstappen die zegt uh, dat de simulator doorslaggevend is... voor de juiste afstelling van de auto. Nou, gaan we zo meteen horen in de Pit Report. Verder hebben we ook nog de Veteranendag die vandaag uh, plaatsvond bij Talassa. Ja, Jaap Koper is daar geweest. En uh, die heeft interviews uh, gedaan met Hans Doudij en uh, Jasper Molenaar... En die interviews die zullen we straks zo rond 16 uur 20... 10 van half 5 uh, ten brengen op de lokale zender. Dank u wel, dank u wel. Cor. We gaan oh. gewoon even een plaatje draaien, want we hebben druk. We moeten ons yeah, haasten. Ik heb nog wel een gedicht. Ja, die gaan we wel doen, hoor. Die gaan we doen. Ja. Now, skills that I'm ruined. I'm ruin. Is it 89?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 I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything Tonight Magic is in the air There ain't no science here So come get your everything Tonight Tonight <laughs> You're acting tonight Is it loud or no? Cause my body is calling Tonight. I made no promises. I can't do photos. Is, I Magic is in the air. There ain't no here, so en als je nou in de hitparades van tegenwoordig uh, kijkt, onder meer de Euro Breakdown, dan kom je deze heren heel vaak tegen: Sam Smith en Calvin Harrison. C -F -M. Race Radio, Pit Report. Bit report. Ja, Kordraaien die heeft weer lekker uh, rondgesnuffeld naar uh, nieuwtjes uh, uit Reesland. Ja, nou, het goede nieuws is natuurlijk dat Charlie Whiting, die was natuurlijk in Zandvoort. En die gaf natuurlijk geen interview in Nederland, maar wel in Engeland. En dat is natuurlijk uh, terechtgekomen bij de Nederlandse journalisten. En die hebben dat uitgebreid verteld. Ja, nou, weinig we veranderingen nog... nodig. Hè, <laughs> dus, uh, maar we weten nog steeds niks. Nou, weinig veranderingen nodig om een uh, Formule 1 qua circuit te organiseren. Ja, dat is, dat is zo. En uh, hij is natuurlijk wel een beetje fan van, uh, uh, ja, van het hele Formule 1 gebeuren in Zandvoort. En ik zag een uh, hele leuke column in de krant over een uh, jonge dame, Lisseberg. En die heeft een Engelse brief geschreven in de krant. En uh, dat is aan Charlie Whiting gericht. Sandra Lisseberg heeft op een hele leuke column gedaan. Ik heb hem gelezen. Ik, moest... ik had het feest van de herkenning. Maar goed, wat gaat er gebeuren? Uh, de DTM bijvoorbeeld, die, uh, die komt niet meer terug in Zandvoort. En uh, die gaat wel een uh, andere naam krijgen in 2020. De uh, Deutsche Tourwagen Masters heet het dan. En ja, dat doen nog maar een paar merken uh, aan mee. En volgens Jan Lammers is het niet echt een verlies... dat dat niet meer in Zandvoort uh, gehouden wordt. Want nee, Mercedes stopt ermee. Dus, uh... Ja, het is een uh, gedevalueerde klasse. En uh, ja, beter geen deal dan een slechte deal... Dus ja, nu is het naar Asset toe gegaan. En dan hebben we de nieuwe Formule 1 regels voor 2019. Dat is de World Motorsport Council. Dat is het hoogste bestuurorgaan van de FIA. Die kwam afgelopen vrijdag in Parijs bij elkaar om over de nabije toekomst van de Formule 1 te praten. Nou, naast de kalender voor 2019 werden er ook enkele nieuwe regels bevestigd. Nou, dat is onder andere de regels voor herstarts naar een safety car periode, die worden dus aangepast. Nu bestaat er nog wel eens onduidelijkheid over vanaf welk punt je bij een herstart weer in mag halen. Nou, daar, daar gaat dus uitgebreid over uh, bericht worden. De teams zijn verplicht om voorafgaand aan de eerste vrije training te verklaren dat de auto volledig aan alle veiligheidseisen voldoet. Dat is natuurlijk ook een beetje indekken, want als dat dan niet zo is, dan is er ineens een probleem. En dat moet dus nu door het team worden verklaard. En het afvlaggen van de race, dat gebeurt met lichtpanelen. En dat is vermoedelijk om menselijk falen... zoals tijdens de Grand Prix van Canada te voorkomen. Een rondje te vroeg. Ja, iets te vroeg. Ja. Nou, de traditionele fysieke vlag die zal echter ook gezwaard blijven worden. En ik heb wel eens opnames gezien van hoe ze dat vroeger deden in Zandvoort. Er stond een man die stond helemaal te springen. En tijdens het springen dan zwaarde hij met de vlag. Dat was echt geweldig. Die oefenen daar ook echt op. Dat gaan we dus niet meer missen. Maar het gaat nu ook echt met, uh, met lichtpanelen gebeuren. Williams die presenteert uh, Russell voor de Formule 1 seizoen 2019. De 16e rijder die zeker is van een plekje op de Formule 1 grid van 2019, die is dus bekend. George Russell zal volgend jaar zijn debuut in de koningsklasse van de autosport mogen maken bij het team van Williams. Williams' team Claire Williams, en dat is de dochter van oprichter Frank Williams, die liet weten bijzonder verheugd te zijn met de komst van de kampioenschapsleider van de Formule 2. Hij stapt dus over van 2 naar 1. Nou, Russell is volgens haar klaar voor een volgende stap in zijn carrière en we gaan het zien hoe dat allemaal gaat lopen. En dan hebben we nog een Van Doornen. Die stapt over naar de Formule E-team van HWA. Oh, dat is de, de Belg Stoffeltje. Ja, Stoffel Van Doornen. Ik heb nog nooit van die man gehoord. stopt Van Doornen. Nou, die zet dus zijn carrière voort in de Formule E. En dat is de elektrische tegenhanger van de Formule 1. Nou moet ik wel toegeven dat het optrekken van een Formule 1-wagen op elektriciteit... ...gaat iets anders dan met een Formule 1 wagen. Want daar zit zoveel snelheid in, dat is ongelooflijk. Maar goed, de Belg wordt in de komende dagen gepresenteerd bij het team van ABA. Stoffen van de reed in 2017 en 2018 in de Formule 1 voor McLaren... maar moet volgend seizoen plaatsmaken voor Orlando, Norris en Carlos de Saints. En de geruchten over een overstap naar de Formule E werden de afgelopen week steeds concreter. Het Brits Autosportblad meldde dat de Belg een contract getekend heeft voor het seizoen 2018-19. Oké, okay, nu, nu ja. gaat de telefoon. Precies, een en doelpunt, uh, Sean. Ja, en dat klopt. En we hebben goed nieuws hier uit Amsterdam. Van Zandvoort Leijs met de tweede goal van Nijs van Christine... Met Nee, op 1-2 dus. Dat zijn goede berichten. Je mag blijven ja. bellen, Sean. Ja, ja, ja, dat hoop ik ook. Het was een drama om het aan te zien. Maar ja, één doelpunt kan weer wonderen betekenen. En, uh, maar ze staan nu met 2-1 voor, dus 1-2. Oké, okay, dankjewel voor dit uh, nieuws. En straks komen we uiteraard bij Sean weer terug. Meer F1-nieuws. Ja, ik heb nog één berichtje en dat is over uh, Max Verstappen. Die zegt dus dat de simulator doorslaggevend is voor de juiste afstelling voor de auto. Nou, coureurs als uh, Lewis Hamilton die komen er openlijk voor uit dat ze een hekel hebben aan simulatorwerkzaamheden. Maar Max Verstappen doet niet anders en uh, voorafgaand aan een nieuwe Grand Prix uh, weekend... die gaat altijd een dagje in de simulator nog even oefenen. Nou, hij is pas 21 jaar de Red Bull coureur en de simulator is essentieel om een juiste afstelling te krijgen. En hij zegt, elk circuit is anders wat betreft bijvoorbeeld de bochten of het asfalt of de hobbels op een circuit. Dankzij de simulator kun je dan al bepalen hoe de afstelling moet worden. Nou, dat is wel slim natuurlijk, want ik weet toch dat hij vroeger een gamer was. <laughs> en hij zat, geloof ik, vijf dagen in de week in de simulator. Nou, je, kunt, je ziet nu waar dat toe leidt. Een regelmatige podiumplek. Mooi, ja, even, even nog een uh, ander berichtje, want op uh, Facebook was een, een uh, filmpje geplaatst door uh, Red Bull. Heb je die gezien? Maxe stap in Amerika. Nee, nog niet. Heb je die niet gezien? Nee, nog niet. Dan moet je echt gaan kijken. Je kan hem zo vinden op... Uh, even googelen met uh, Red Bull in uh, Amerika. En dan zie je Max Verstappen door Amerika. Op het strand van Miami komt hij aan. En uh, moet je steeds banden wisselen. Geweldig. Ja, maar Rob, nou, nu stuur ik jou zoveel filmpjes via WhatsApp. En je stuurt nooit wat terug. Nou, nee. Maar dit maar was nou zo'n filmpje. Dit is echt geweldig. Ja. Hij was, uh, gisteren toen was, stond hij er 24 uur op, geloof ik. 23 uur. En toen was hij door 1,7 miljoen mensen bekeken. Oh, nou, dat gaat dus goed. En jij zit daar niet bij. Nou, ik zal hem zo meteen wel even aan je laten zien. Dankjewel.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 Je hebt even een klein stukje van het uh, filmpje kunnen zien. Vind je het wat of niet? Uh, het is wel lach hoor. Want Geweldig. hij rijdt echt op die, uh, die landweggetjes in Amerika. En uh, die pitstop. Ja, niet normaal. <laughs> bij de Route 66 uh, pompstation. <laughs> Ik zag uh, 2,4 miljoen uh, viewers uh, bijna. Dus... Ja, 2 miljoen 357.000 binnen, ja, niet dag. binnen dag. Ja, Geweldig. Dus vanmorgen was er ook een uh, mooie dag bij uh, Talassa. We hebben het over Veteranendag. Ja, de Veteranendag is natuurlijk inmiddels alweer uh, voorbij, heb ik begrepen. Want ik dacht dat het hele dag duurde vroeger, maar uh, dat is dus niet zo. En uh, daar was Jaap Koper en die had een interview voorafgaande aan de dag. En dat is met Hans Daudij. En daar gaan we nu even naar luisteren. De Veteranendag, de Zandvoortse Veteranendag, is uh, hier in uh, Thalassa. Het is... Oktober, het is zonnig weer en Hans de Doudeij staat bij mij. Uh, een van de mensen die uh, bezighouden met deze Zandvoortse Veteranendag Het uh, was het oorspronkelijke idee om over het thema veiligheid te gaan praten. Ja, dat klopt. Uh, ik zit uh, sinds een aantal jaren in de Veteranencommissie mm -hmm. en dan proberen we elk jaar uh, een soort thema te doen met een spreker of uh, diavoorstelling. Uh, we hebben nu ook weer wat foto's van uh, veteranen op tafels liggen met waar ze gezeten hebben. Mm -hmm. Om uh, een gesprek te kunnen gaan voeren van hey, wat, hoe heb jij dat ervaren. Uh, nu hebben we de heer uh, Jeb-Jan Joustra. Uh, die een, uh, ja, een voordracht gaat doen. Uh, wij hadden eigenlijk dit jaar uh, gedacht om over veiligheid te hebben. En dat zou uh, de heer... Uh, ...Martin is gaan doen, maar die is door omstandigheden verhinderd. En op het laatste moment hebben we dus Jab, jan uh, kunnen regelen. En hoe hij uh, zijn uh, gesprek gaat invullen. Ja, dat is nog even de vraag hoe, uh, wat gaat, hij uh, gaat doen. Goed, het, het programma is omgegooid. Maar laat ik dan eventjes het uh, anders insteken. Hoe belangrijk is die Veteranendag hier in Zandvoort? Uh, die is uh, zeer belangrijk om uh, contacten met uh, collega's... Waar je dus uh, op missies uh, dingen meegemaakt hebt om daarover te praten. Uh, het is dus niet alleen de jonge veteranen, ook de oude veteranen van de Wereldoorlog 2. Die toch een bepaalde schroom hebben, vooral de Nieuw-Guinea-gangers, om daarover te praten. En dan proberen we toch met zo'n Veteranendag daarover te kunnen gaan praten. Dat zij hun verhaal ook kunnen doen. ...en onder het genot van een bak koffie en later van een, een drankje. En wat we nu voor het tweede jaar doen ook onder het genot van een blauwe hap, mm -hmm. ofwel de nasi hap... Eh, ...proberen we de discussie los te maken, ook bij de ouderen... Hè, ...maar ook zeker bij de jongere veteranen die, hoop ik, komen. Want het worden er elk jaar wel, wel weer meer die komen. Maar er zijn er toch nog een heleboel die uh, uh, ja, daar verlegen in zijn of niet durven of uh, de confrontatie niet aan willen met wat zij gedaan hebben in, uh, in hun missie. Mm -hmm. uh, nou heeft Zandvoort een eigen Veteranendag? Uh, waarom is dat eigenlijk? Uh, buiten de, de nationale Veteranendag die altijd in uh, juni, uh, juni gehouden wordt uh, op de verjaardag van... Uh, Prins Bernhard. Prins Bernhard. Ja. Ja. Uh, om dus uh, heel het land erbij te betrekken, heeft elke gemeente, oh, uh, niet elke gemeente, maar de meeste gemeentes uh, genoodzaakt om ook hun veteraan in het zonnetje te zetten uh, door middel van een lokale veteranendag. Ja. Uh, ja, ik, ik heb er veel gelezen over veteranen. Hè, dat, uh, ook een paar weken terug. Nee, sterker nog, vorige week is er zelfs een actie met Hulphond Nederland. Hè, waar veteranen ja, ja, dus ook ja, baat klopt. bij hebben. Hè, dat, ja, uh, want wordt daar ook over gesproken? Over het verwerkingsproces? Uh, ja, ik ben zelf ben ik, uh, hulpverlener veteranen. Ja. Dat is net een stapje uh, lager als lijners. Ja. Uh, waar sommige mensen misschien wel uh, van gehoord hebben. Maar dat is een uh, speciale... Uh, helpende mensen die als uh, een veteraan geestelijk in de problemen komt, om die dus weer uit een dal te gaan halen mm. door middel van ook het veteraaninstituut die daar dus professionele mensen voor hebben. Mm. En zo'n Veteranendag is eigenlijk ook bedoeld om te kijken onder de veteranen van, hé, hey, wat schuilt er achter die man of die vrouw? Want ja, vrouwen kunnen dat net mm. zo goed hebben nou tegenwoordig. Om ze uit het dal te halen. En ik vind uh, dat ook de familieleden van Veteranen, als ze iets vreemds vinden, aan de bel moeten trekken. Uh, laatste vraag. Ja, wanneer is deze Veteranendag voor jou geslaagd? Uh, deze dag is geslaagd. Uh, eigenlijk nu al. Want mm -hmm. We staan aan het begin. Het is weer mooi weer. Er staat een lekker briesje. We kunnen lekker buiten vertoeven. Uh, maar een dag is pas echt geslaagd. Als ik... Uh, een veteraan heb kunnen helpen ja? hè, door het gesprek aan te gaan en daarachter kom dat hij toch met problemen zit mm. en dat ik hem dan de goede weg op kan sturen ja, naar, naar beterschap, want geestelijk uh, zie je niet van buiten, hè, dat zit echt ja. van binnen ja. en door uh, met een veteraan uh, in gesprek te gaan hoor je wat hij eventueel meegemaakt heeft mm. hè, en wat hem dwars zit. En dan kan ik dan eventueel bij helpen. Dankjewel. Graag gedaan. Jaap Koper, hij was vanmorgen in gesprek met uh, Hans Doudij. Zo vlak voor uh, de opening van de Veteranendag in Talassa. Zo dadelijk gaat uh, Jaap nog praten met Jasper Molenaar. It's all right with me. As long as you by my side.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 De single van Ten Sharp en uh, You uit de jaren 80. Uh, Jaap Koper die sprak juist uh, met Hans Doudij, althans. Het interview is vanmorgen opgenomen bij Talassa, zo even voor 11 uur. En om 11 uur ging de Veteranendag hier in Sanford uh, van start daar in Talassa. En nou heb je oude en nieuwe veteranen. En uh, Jaap Koper die sprak met een nieuwe veteraan, om het zo maar te zeggen. En dat is uh, Jasper Molenaar. Na nou, dit interview gaan we nu luisteren. Jasper Molenaar is een van de jongere veteranen. Want dat is Veteranendag ook. Uh, het is het uh, verschil, nou ja, verschil eigenlijk niet uh, tussen je hebt oude veteranen en jongere veteranen. Jij uh, hebt gediend in 2007. Ja, klopt. Ik ben uh, in Afghanistan in Oerskan uh, geweest in 2007. Vijf en een halve maand uh, daarop uitzending uh, geweest. Uh, ja. Het oorspronkelijke verhaal was veiligheid. Maar uh, er is een andere man uh, gekomen, de heer Joustra. En die heeft uh, toch ook weer een heel ander verhaal verteld. Ja, klopt. In eerste instantie hadden we Martin Lipsius, die heeft hier op Zandvoort gewoond, uitgenodigd. Die was helaas verhinderd vanwege zijn privéomstandigheden. We hebben een mooi verhaal gehoord van de Oversee-Austra. Dus ja, ik ben tevreden met het, met het mooie verhaal dat hij heeft gedaan. Nou, wat valt jou op? Uh, wat valt me op? Ik denk dat, uh, dat hij een mooie parallel trok... Uh, Tussen zijn ervaringen van, uh, van 1980 uh, Libanon, mm. uh, de huidige, huidige missies uh, die we doen en de, en de, en de mooie samenwerking uh, internationaal en nationaal tussen bedrijfsleven, defensie en, uh, en de samenleving. Ja, moet dat ook uh, volgens jou meer gaan gebeuren? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja? Uh, hoe belangrijk kan dat zijn? Ik denk uh, voor, de, voor de internationale veiligheid heel belangrijk. Ja, omdat het uh, toch twee verschillende werelden zijn: defensie, bedrijfsleven en wij als gewone burgers. Ja, dat, uh, dat zeker. Ja. Ja. Uh, hoe zie jij zelf daarin uh, een rol in weggelegd? Voor mezelf? Ja. Dat is een leuke vraag. Ja, dat is een moeilijke vraag. <laughs> ja, ja. Uh, ik denk dat, uh, dat ik vooral. De, vooral de, ...binnen het veteranencomité Zandvoort waar ik lid van ben... Mm. Uh, ...dat wij mooi als Verbindende Factor... Uh, ja, een, een, mooie, ...een mooie taak hebben... ...om uh, erkenning en herkenning... ...voor veteranen binnen de gemeente Zandvoort... Uh, ...voor elkaar te kunnen krijgen. Nou zei de heer Jouw Straal, ook nog iets... Uh, ...voor veteranen... ...die hier aanwezig zijn geweest... ...om vooral ook... Ja, ...de ervaringen te delen... ...en die brug te slaan naar de gewone... Uh, ...mensen zoals ik. Ja precies, nou ja... ...en ik denk dat dat... Uh, dat dat een mooie taak is uh, voor het veteranencomité Zandvoort. Door uh, zichtbaar te zijn vandaag hier. Maar ook zichtbaar te zijn uh, bijvoorbeeld tijdens de 4 mei, uh, 4 mei herdenking. Uh, dat soort dingen. En ik denk dat, uh, dat we daar zeker de uh, afgelopen 9 jaar uh, nou, dat we daar nog steeds in aan het groeien zijn. En dat het nog steeds uh, beter gaat elk jaar. En uh, daar ben ik nou, ja, persoonlijk uh, heel dankbaar voor. Is dit ook een dag voor jou die jij dan al ruim van tevoren met, rood, uh, met een rood pennetje omcirkelt? Ja, ja, zeker. Ja, deze dag, uh, vorig jaar, uh, is het hier uh, bij Talassa zo goed bevallen. Ja. Dat uh, Ronde Ron Jong, uh, medelid in het veteranencomité, uh, hem eigenlijk direct uh, weer gereserveerd had uh, bij Talassa. Ja, ja. Uh, dus ja, toen stond hij eigenlijk al direct uh, rood omcirkeld uh, in mijn agenda. Ja. Ja, Hans Doudij, ook een van de mensen die in het veteranencomité zitten, die zeggen van ja, we doen het nu maar een vaste prik tweede zaterdag in <laughs> oktober. Ja, nou ja, het lijkt mij, uh, lijkt mij een geschikte dag. En als we elk jaar uh, dit fantastische weer hebben, dan uh, is het wat mij betreft helemaal mooi. De missie is dan al geslaagd. <laughs> ja, precies. Ja, exact. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Mooi geweldig, de Veteranendag hier in Stamvoorts. Ja, dat was uh, Jaap Koper in gesprek met uh, Jasper Molenaar na de Veteranendag hier in Talassa. Kom bij me zitten.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 Ja, hij wordt nou eruit getrapt de bal Nee, ze gaan niet ze gaan gewoon doorstand Die proberen 3-1, maar daar lag er lag geen lange tijd in doel. Ja, we zitten in de laatste minuut van de eerste maar het kan nog alle kanten heen gaan. Nee, verder overheen. Dus uh, ja, de scheidsrechter moet zo toch gaan afsluiten. Er wordt nog een wissel gedaan, zie ik als dat... Wie gaat er dan in, ja, en wie gaat er dan uit? Uh, oh. Ja, die gaat eruit. Hard gew uh, gewerkt. Maar ze hadden dus wat uh, goed te maken voor een uh, volgende, vorige week. Ja, ja, ja, ja maar het is, is billig knijpen de laatste uh, 7, 8 minuten al hoor. Want Wah, daar hebben ze kansen gehad, uh, OC. Maar dat was alles of niet. En uh, Sands maakte daar daar hun helft van niet helemaal gebruik van. Ik, ik heb geen flauw idee hoeveel uh, de tijd de scheidsrechter nog laten spelen. Maar voorlopig staan we met 1-2 hier voor. Ja, het is dus uh, een hele mooie stand. Uh, laten we hopen dat het inderdaad zo blijft. 2-1 voor, uh, voor Zandsvoort. Want ja, vorige week was het niet zo geweldig... en deze week is het een stuk beter natuurlijk. In 2-1 is het natuurlijk wel dat je gewonnen hebt. Ja, ja. Dan pakken we drie punten... en dan komen we het pas op vier naar vier wedstrijden. Maar beter dan die verschrikkelijke ene punt naar die drie wedstrijden. Ja, zo is het, Sean, ja. Heb je al enig idee wanneer de scheidsrechter... nou eindelijk gaat afsluiten? Ik zie wel regelmatig al op zijn klokje kijken... maar ja, dan ligt er weer even op Pampus. Dat kan hier in Amsterdam voor Pampus liggen. En, uh, maar uh, Ja, ik heb eens naar de American voetbal gekeken... maar dan gaat het toch weer iets anders. <laughs> ja, ja, nee, nee dan, dan ga je wel wat harder met in. Het is uh, ja, een heel aparte wedstrijd. Maar het kan elk moment afgelopen zijn... maar hij fluit nog niet voor uh, het eindsignaal. Nou, eigenlijk willen we hem wel even meenemen. Dan ja. weten we zeker dat we gewonnen hebben. Ja, ja, ja, dat hoop ik ook. Want... Er is weer een aanval van OSV, met, ja, en weer goed weggewerkt door Zandvoort. Helemaal weggeschopt en uh, ja, uh, OSV mag weer ingooien, maar op in eigen helft. En daar pakt Zandvoort weer de bal. Ja, ja, ja we houden nu een beetje bal bezit. Uh, nou ja, hier wordt uh, buitenspel geplacht, wat geen buitenspel dat is. Maar goed, dat gebeurt andersom ook. En uh, dan, dan hadden we de kans groot geweest om... Uh, uh, Nog een extra ja, puntje eruit te slepen. Ja, ja, ja. ja, we hebben de drie punten binnen. Yes! Hij heeft afgefloten. Zandvoort heeft gewonnen. Helemaal top. Ja, Zandvoort heeft gewonnen. Uh, iedereen is... Uh, nou, ik denk uh, heel uh, gelukkig dan wel. We hebben vanavond een dinertje. Nou, daar ga je anders naartoe dan met uh, drie punten. Dan met één of zelfs nul. Maar deze drie zitten in de knip. Dankjewel, Sean, voor je bijdrage vandaag. En uh, ga het vi feestje mee vieren met ze. Gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Dat was Sean Lemmers daar uh, in Amsterdam. We hebben, we hebben gewonnen, hoor. Ja, dat is een uh, goede berichtgeving. Want uh, dat mag ook wel een keer. Want ja... Vorige week hebben we dat gevolgd. En de tranen stonden ons bij de ogen van. Oh, oh, ja, zo is oh, dat. Oh. Maar ze kunnen er dus wel. Ze zo is ze het. Al is 2 SV 1 tegen 2. We hebben gewonnen. Helaas, de veteranen 1 die hebben vandaag verloren 3-2 tegen reisnoud uit. Tot zover het voetbalnieuws. Zometeen het gedicht van de dag. is plaat uit 1983 live gezongen. Je hoorde Paul McCartney en Ebony and Ivory. Inmiddels precies kwart voor vijf. We gaan hem doen, het gedicht van de dag. Nou, als je naar buiten kijkt, of je bent buiten... denk je alleen maar aan zon, zee en strand. Ja, de titel van het gedicht dat heet inderdaad... zon, zee en zand, het zomerse gevoel. Ik heb het van internet af... Maar het is volledig herschreven, want het kon het niet voor, ik kon het niet voorlezen. Dat is gewoon vrijwel onmogelijk wat daar stond. Dat was echt zo'n tongenstruikel gedicht. Het luidt als volgt. Het zand dat door je tenen glijdt, dat heerlijke gevoel. En als je door het water loopt, dat voelt zo lekker koel. Als er grote golven komen, loop je snel weer naar het strand. Met het zand dat als het heet is, aan je voeten brandt. Je voelt de zon zo heerlijk schijnen en die akelige gevoelens doet verdwijnen. Genieten, want zo noem je dat. En dat gevoel, dat raad je nooit zat. Andere mensen genieten ook net als jij van dat heerlijke strandgevoel. Daar word je toch alleen maar blij. En dan de kinderen met hun zandkastelen, die kunnen daarmee uren spelen. En ja, de golven, ze zijn er weer. Ze laten je in het water deinen, op en neer. Je ziet de mensen zo lekker liggen op het strand... met handdoek en zonnecreme, factor 30 in de hand. De mooie grote zee, die neemt zoveel dingen met zich mee. De ondergaande zon en zo gezellig samen. En foto's die meer zeggen dan duizend verhalen. Alles vertellen aan de zee, dat kan. De dingen die je wilt gaan doen, volgens plan... Wees maar niet bang, de zee verraadt je niet. Hij is er wel, maar ziet je niet. Dat is nu typisch strand. De zon, de zee en het goudgele zand. Nou, en dan in oktober met een graadje of 24, 25. En dan zon, zee en strand en zand. Nou, dan denk je natuurlijk meteen aan Zandvoort aan de zee. En dan zeg ik, hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Heb je die niet ook vanmorgen gedraaid, trouwens? Ja, zeker. Ja, hè? Ja, je had weer die speciale uitvoering, maar die draai ik ditmaal niet. Ik draai gewoon de single-uitvoering. Yes? Oké, okay, komt-ie aan. Heet, uh, CFM al 28 jaar radio vanuit Zandvoort aan de Zee. En daar zijn we trots op. En we hebben trouwens ook een Facebook site, Zandvoort uh, aan de. Nee, CFM Zandvoort. Maar dat Heen Ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Daar is ook een, een, uh, zeg maar een uh, site van op uh, Facebook. En je hebt natuurlijk ook nog uh, Je Bent Zandvoort er -als in En uh, heel veel andere sites waar je informatie over Zandvoort kan vinden. Nou, voor OSV gaan we deze even draaien. Ja, ze verloren vandaag. 1-2 SS al voor wij hebben dus gewonnen. Als je meisje je een brief schrijft met een bom. Als je goudvis is verdronken in zijn kom. je vrouw kijkt en je wordt ineens niet goed. Als je zelf gaat zitten op je nieuwe hoed. Als je op jacht gaat en konijnen schiet er terug. Als je je snijdt bij het scheren in je rug, pal oh, oh, oh. van meer laat dan dansen op een mijn die je niet ziet, dan heb je reden, reden om te huilen van verdriet. zin in om deze weer eens te draaien op de radio. André van Duin en uh, Als je huilt. Ja, een plaatje een beetje uit uh, mijn jeugd, joh. Ik vond het toen de tijd helemaal geweldig. Helemaal gek van die uh, plaat van uh, Als je huilt. Ja, als je hem uh, hard hebt draaien, dan, uh, dan moet je wel huilen als je het dubbel hoort. Dat, ja, het is een nummer om te huilen. Dat klopt. Ja, waar ik ook van uh, moet huilen, is als ik weer kijk op de website van uh, de dierenbescherming. Dat er weer zoveel katten en honden in het dierenasiel zitten. Dat is echt ongelooflijk. En dat zijn zulke lieve beestjes. en uh, katten. Ik, ja, Ik heb wat met katten. Ook met honden, maar toch liever met, uh, met katten. Op de andere manier, ik weet het niet. En als ik dan zie bijvoorbeeld wat voor bijzondere beestjes er zitten. Uh, ja, allemaal katten met, die hebben wat. Hè. Bijvoorbeeld, uh, er rijdt iets voorbij. Ja, de raam staat hier open. <laughs> het is een het beetje op. warm in die studio. En er zitten dus katten bij, die zijn dan 10, 11 jaar... die hebben dan waarschijnlijk 10 jaar bij zo'n uh, familie gezeten... en die worden dan eens afgedankt of die kunnen ja, niet meer bij iemand blijven... omdat die is overleden of die moet verhuizen naar een verzorgingstehuis... mag geen dieren meenemen. En ja, die zijn ineens uit een vaste omgeving weggetrokken... en ja, die zitten nou in het dierenasiel. Ja, ik vind het wel mooi dat ik overal bij, of bij heel veel katten zie staan... ik heb baas... Ja, maar er zijn er nog steeds 22 die erop staan. En uh, dat was een, uh, een half jaar geleden. dat ik het ook een keer deed, dit programma. Was het, ja, dan waren het er maar vier. Dus. <laughs> en met honden is het precies hetzelfde. Er zitten zulke leuke hondjes erbij. En, uh, grote en kleine. Nou, ik wil toch even eventjes een, uh, een, een hondje. In het, of een, hondje, een kat in het zonnetje zetten. Dat is Aagje. Aagje is een uh, gestreepte. Uh, licht grijze. witte. Uh, kater, heb ik begrepen. En. Ja, ze zijn, uh, dit is er eentje van. Ze zijn binnengekomen als één grote groep katten... die al heel lang bij elkaar zijn. En het zijn allemaal goede muizenvangers. Dus als je dan last hebt van muizen... en die komen natuurlijk aan het einde van het jaar allemaal weer naar binnen... want ja, het wordt een beetje koud buiten. Zoeken ze een uh, warm plekje. En ja, als je eenmaal één muis... Uh, die toevallig bezwangerd is uh, in de zomer uh, in huis hebt... dan zou het zomaar kunnen... dat ze vier, vijf keer per jaar uh, jongen werpen. En ineens heb je 25 muizen in huis. Ja, daar ben je niet blij. En dan moet je wel een kat hebben. Maar goed, er zijn dus heel wat katten. Kijkt u even op, het, uh, op de website van de dierenbescherming uh, NL. En dan uh, Kennemerland, huis Kennemerland. Daar zitten heel veel katten zitten daar te wachten op een uh, nieuw baasje. En daar staat precies bij wat voor soort katten dat zijn. Of ze willen aangehaald worden, goed overweg kunnen met kinderen. En, uh, of ze gewoon buiten moeten zijn. Met eigenlijk. honden en uh, ras en dat soort dingen. Staat er allemaal op. En een puppy is leuk. Maar een puppy is over een tijdje. Net zoals een hond die er nu zit. Zo is het. Cor, mag je danken voor uh, je bijdrage? Twee weken heb je het met me volgehouden. Ja, het was een hele zit. Ja, dat begrijp ik. <laughs> maar en ik heb het, eh, het graag gedaan. Dankjewel. En uh, heel veel plezier vanavond. Lekker geniet van het mooie weer. Ja, op het terras bij <laughs> je, je weet het maar nooit, hè. Tot volgende week. Dag!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 We must always face the curtain with a bear. Forget about your scene, give the audience a good. Enjoy, it's your last chance and the So always look on the bright side of death. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5